ANEB verkeersinformatie De meeste files staan in de regio Utrecht. In totaal zo'n 130 kilometer. Wat opvalt is de lange file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... bij elkaar zo'n 22 kilometer tussen Meer en Amersfoort-Noord. Op de A7 van Zaandam naar Hoorn zijn twee busjes op elkaar gereden bij Avanhoorn. Tussen Purmerend en de afrit Avanhoorn staat 5 kilometer file. De A9 Alkmaar richting Amstelveen is tijdelijk nog helemaal dicht bij Badhoevedorp. Er daar een auto over de kop geslagen. Er staat file vanaf knopend Raasdorp tot aan Badhoevedorp, 7 kilometer. De file op de A28 van Utrecht naar Amersfoort is erg lang. Tussen de Uithof en Leusden, 16 kilometer. Dat had ook te maken met een ongeluk aan de andere kant, vanuit Zwolle. Tussen Nijkerk en Amersfoort staat nog 7 kilometer, maar daar is de weg weer vrij.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 Sporters die ooit doping hebben gebruikt, mogen nooit meer meedoen aan de Olympische Spelen. Een debat tussen sporter Erben Wedemars en advocaat Emiel Vrijman. En hij zit er nog druk aan te tikken, een kakenverse column, zo direct van Bert Brussen. Wilt u reageren? Twitter ons, hashtag AvroVML, mail ons, vrijdagmiddag at of bekijk ons op avro.nl slash vrijdagmiddaglife. Goedemiddag dames en heren, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Tand om Tand. Mijn naam is Ben Bokworst, bij mij aan tafel zit een bijzondere gast, de weten Batman. Een superheld die geroemd wordt om zijn niet aflatende jacht op de misdaad, maar nog altijd omstreden is omdat hij, ik citeer, niet bestaat. Hij zal een personage uit een stripboek zijn. Batman, welkom. Ja, dankjewel. Batman, ik wil het hebben over de Joker. Oh. Je hebt uitgezocht dat de Joker... Nou, dat, uh, dat weet jij helemaal niet, wat ik uitzoek of niet? Uh, zoek je het uit? Ja, ik zoek heel veel uit, maar jij ziet niet alles wat ik uitzoek uh, ben. Maar ik mag toch wel vragen, of niet? Ja, nou, ik antwoord toch. Ja, je lijkt uh, wel wat geïrriteerd. Nou, ik moet je zeggen dat de manier waarop ik hier naar de studio gelokt ben... en de wijze waarop jij nu dit programma neerzet... waarbij mij een beetje de maat wordt genomen en gekeken wordt of ik wel deug... en of ik cijfer op de gaten ben... volstrekt niet overeenkomt met de wijze waarop jij mij persoonlijk hebt uitgenodigd. Nou, ik, ik heb jou gebeld en ik heb gezegd... Ja, nou, ik zal je even citeren. Sven. Ben. Ben. Sorry. <lacht> Wat jij hier hebt geschreven... Ja, doe maar vooral. Nou, dat ik je uitdrukkelijk gevraagd heb, waar gaan we het nu over hebben? Nou, beste Batman, tralala. <lacht> uh, graag wil ik het met je hebben over de kritiek die je geregeld twittert op de Joker. De aanschaf van een nieuwe bedmobiel en of je last hebt van de huizencrisis... in die zin dat de waarde van de bedgod nu aanzienlijk gedaald is. Tevens wil ik het met je hebben over de niet-aflatende strijd tegen de misdaad. Ja. Er staat volstrekt niet in, Sven... Ben. Ben, dat jij mij hier de maat gaat nemen of ik contact heb met criminelen. Jou niet aflaten de strijd tegen de misdaad, daar hebben we het volgens mij nu over. Je weet toch nog helemaal niet waar we het over gaan hebben? Nou ja, dat hoor ik toch. Wat hoor je? Nee, het is goed. Wat is goed? Nee, ga maar door, joh. Waarmee doorgaan? Schiet maar op, joh. Ja, waar op schieten? Ja, ga maar verder met het interview. Welk interview? Joh, Ben. Welke Ben? Batman, jij kent de Joker. Je hebt hem een keer of vijftien ontmoet? Twaalf. Twaalf? Veertien. 14? Nee, 12. Je kent de Joker, dus... Uh, jij... Ja, jij bent gewoon niet transparant, Ben. Ik ben wel transparant. Nee, je bent niet transparant. Ik heb hier een stripboek, Batman. Batman. Daarin staat dat jij, Batman, Batman, niet altijd toestemming aan de autoriteiten vraagt om te handelen. Nou, Dat is gewoon niet waar. Het, het staat er. Ja, dat kan er wel staan, maar daarom hoeft het nog niet te kloppen. Het is een stripboek, weet je. Ja, waarom kan je niet tegen kritiek? Ik kan wel tegen kritiek. Niet waar? Wel waar. Doe eens normaal man. Doe zelf normaal. Jongen, jongen. Nou, ga verder met je vraag. Ik ga verder met mijn vraag. We komen zo op de andere onderwerpen, tenzij we hier heel lang bij blijven stilstaan. Want dan is de uitzending voorbij. Sterker nog, de uitzending is voorbij. Nou, mooi is dat. Wat is mooi. Tot kijk, tot tand om tand. Henry van Loon en Bas Hoeflaag. Iedere week krijg je in Verder Met Live twee mensen de vloer om met elkaar te debatteren. We zetten daarvoor twee katheders neer en twee mensen met verstand van zaken uh, daarachter. Vandaag gaat het over doping in de sport. Want deze week liet het atletenforum van het IOC weten... dat atleten die bewust zware doping hebben gebruikt... wat hun betreft nooit meer welkom zijn op de Olympische Spelen. Schaatser Erben Wellemars, voormalig wereldkampioen sprint... vindt het een goede zaak wanneer sporters die bewust zware doping hebben gebruikt... nooit meer op de Spelen welkom zijn. En Tegenover hem staat Emil Vrijman. Eind jaren tachtig richtte hij het dopingkenniscentrum op. en Later stond hij als advocaat dopingverdachte bij... als Edgar Davids en Troy Douglas. Hij vindt het plan van de atleten... Te, geen goed idee. Er, Erben, om met jou even te beginnen. Heb jij ja. zelf eigenlijk ooit in de verleiding gestaan om doping te gebruiken? Ik heb nooit in de verleiding gestaan om doping te gebruiken. Nee. Want, zelf, uh, zelfs niet in de verleiding? Nee, dat, nee, nee, ook niet. Omdat als je heel duidelijk aangeeft van ik wil niks met doping te maken hebben... dan, dan kom je ook niet, niet, niet in de verleiding. Dan, dan komen de mensen die je doping aan zouden kunnen bieden... die komen niet eens bij je, bij je in de buurt. En dat vind ik ook bij doping. Doping is namelijk geen grijs gebied. Geloof je doping... dat, meneer Vrijmo? Dat geloof ik, ja. Dat hij nooit ja. in de U heeft zelf vroeger gesport, of niet? Ik heb zelf vroeger gesport, ja. Dat, dat je niet zeggen? <laughs> <laughs> dat zou je zeggen. Nee, niet meer. Nee, nee dat is... Ja, nee, is Dezeer zit er gelijk goed in. Ja, nee. Ja. Nee, maar... Heeft u zelf ooit, of was u niet op dat niveau... dat, dat er sprake was van doping? Laat ik zo zeggen, uh, Nederlandse vertegenwoordiger... ploeg hebben gezeten, WK-studenten gedaan... maar ik heb nooit het niveau gehad waarvan ik zelf vond... Dat ik eh, op, op die manier iets aan mijn prestatie zou nee, moeten doen. Hè? Ik kon veel meer verbeteren met beter trainen, met meer tijd te me vrijmaken, als ik dat gedaan zou hebben. Fijn dat jullie er zijn, want ja. we gaan debatteren. Ja, maar... Over de stelling die wij hebben geformuleerd als volgt. Atleten die bewust doping hebben gebruikt... moeten levenslang geschorst worden voor de Olympische Spelen. Jullie krijgen allebei eerst een halve minuut om ongestoord te spreken. Daarna mag je elkaar ook uh, onderbreken. Erwin je hebt het voor de stelling. Ja. Dus een halve minuut om uit te leggen waarom. Nou, ik vind het heel goed als je echt bewust doping gebruikt hebt. Dan praten we dus niet over de, de, over, over de mensen als Juri van Gelder... die gewoon uh, ja, een foutje gemaakt hebben. Maar echt mensen die bewust doping gebruikt hebben om een prestatie te leveren... en die, die, die hardnekkig daarin zijn, die, die, daar, daarvoor is gewoon geen plaats in, deze, in deze, deze sport. Ik vind ook dat er gewoon geen grijs gebied is. Ik denk dat er is gewoon een dopinglijst en dan moet je gewoon afblijven. En ik denk dat het een heel goed signaal is als het komt vanuit de sporters. De sporters zelf, de sporters zelf willen een, een dopingvrije vrije, vrije, vrije sport. Dan is het gewoon hartstikke goed. Mooi getijmd. vrij maar een halve minuut. Ja, ik ben tegen de stelling, want ik vind als iemand eenmaal gestraft is... door zijn eigen internationale federatie en die straf erop heeft zitten... die nog een tweede keer gestraft moet worden... Dus die het met algemene rechtsbeginsel was... dat je niet tegenwoordig hetzelfde feit gestraft kunt worden... en vanwege het feit dat je nauwelijks kunt zeggen... in heel veel gevallen is het daadwerkelijk sprake van bewust gebruik van doping. Hè. En dat, dat maakt dat die stelling wat mij betreft op die manier al ten onder gaat. Omdat het heel moeilijk aantonen is dat het zo is. En neem nemen gevallen waarin sporters op jonge leeftijd beïnvloed worden... door trainers, coaches of, of door artsen. Ja, in heel erg geval is het dan sprake van bewust dopinggebruik En vanwege dat zeg ik... Eindverhaal. Erben we nog maar eens halve minuut. Ja, nou, ik, uh, ik ben het er niet mee, helemaal mee eens. Want ik, ik denk, wat grote gevaar met doping is... is dat, dat, dat wij geven een signaal af aan jonge sporters... Dat je blijkbaar doping nodig hebt om te kunnen winnen. En ik denk dat je daarvan af moet. Ik denk dat die heel veel in stand Doping is gewoon slecht en dan moet je gewoon afblijven. En dat ben ik sowieso met je eens. Jullie mogen gewoon over elkaar hoor. Maar officieel had je allebei een minuut. Doping komt in 1% van alle dopingcontroles voor wereldwijd. Een heel laag percentage. Eigenlijk, we praten over minimigroepsporters waar het om gaat. Kijk wel excessief veel aandacht. Dat maakt al dat dat fenomeen wat uit zijn proportie getrokken wordt. En dan is ook nog eens de vraag vanwege de wijde dopinglijst zich ontwikkeld heeft al jaren. Dat wanneer je zei vroeger lichaamsvreemde stoffen, is dat verbod heel makkelijk te begrijpen. Nu heb je ook lichaams-eigen stoffen. En, en worden al allerlei verhoudingen berekend de andere zaken. Ja, waarvan ik... ik ga zeggen: ja. Als er, dan, als, er dan, als, er dan, als er dan iemand op de trap wordt. In ja, hoeverre is het niet... dan nog een, een zwaar geval of niet? Ja, maar we hebben het niet over de doping. Kijk, de dopinglijst kunnen we, daar kunnen we ter discussie stellen. Ja. Daar ben ik het heel eens. Er zijn ongelooflijk veel dingen op de dopinglijst... wat helemaal niks met doping te maken heeft. Maar als we een lijst hebben, dan moeten wij als, als, als bepalers... moeten we gewoon heel helder zijn. Jongens, dit is een lijst en daar blijf je gewoon met je klauwen vanaf. Maar even daar... dat andere punt. Uh, uh, in hoeverre weten sporters, vooral jonge sporters... Mm. eigenlijk uh, zijn ze bewust van het feit dat ze doping gebruiken? Nou, natuurlijk zijn er altijd gevallen van, uh, dat, je er geen, dat je er zelf geen, geen invloed op hebt. Dan, dan, dan, maar dan moet je ook een andere maatregel nemen. Maar, nee, denk maar als zelf, je echt, ja. echt doping gebruikt om, om de prestaties te, te bevorderen... Ja. als je echt bewust gewoon een naald in je lijf zet... van ja. ik, wil, ik kan het niet, het niet, het, het, het niet, niet, niet, niet winnen... Ja. dan moet je gewoon keihard zijn. Maar het probleem is, toon nou eens aan welke gevallen... waar bewust die naald gezet is op die manier. Maar nou ja, laten we even uitgaan van de stelling ik... van Erben. Als yes, dat goed. is aangetoond. Als dat helemaal aangetoond zou zijn, dan kan ik met dat verbod wel leven. Nou, kijk, zo. Dat is klaar. Geval, hè? Dat dus... In dat geval zou ik daarmee kunnen leven. Ja. Als je zegt, van, dat is en de regel en van de sport die afgesproken wordt... Ja, dan kan ik daarmee leven. Dan moeten ze dan ook niet naar de iets. Olympische Spelen dan kunnen. Dan moet je dat van tevoren ook weten. Ja. Dan moet je maar, van tevoren maar dan ook bent ook u het er ook mee eens... dat ze dan ook nooit meer naar de Olympische Spelen kunnen? Uh, als ze hun nee, vier jaar schorstje op hebben zitten, keihard gestraft... dan vind ik dat ze daarna gewoon weer uit mogen komen. Ah, want, ja. want die, die, dat probleem ja. van de dubbele straffen... Dat, nee, dat blijf ik, zien. Dat, dat okay. blijf ik vinden. Er, of, wat vind jij daarvan? Nou, nou, want ik vind ze, ze zijn ik... al gestraft, geschorst en dan, als ze gestraft ze... Zijn, dan, dan, is, dan is het klaar. Maar ik vind, dat, dat zeggen de, de, de, de atleten. De atleten hebben 32 voorstellen gedaan. Er nou, is één voorstel, dat echt, dat, dat, dan ga je dus een andere strafmaat nemen. Van, dan zeg je, van, als iemand echt dope gebruikt heeft... en die is hardleers, we nemen een, een, een geval, bijvoorbeeld Rico... Die past gewoon niet meer in de sport. Ricardo Rico die bloedtransfusie heeft. een signaal wat je afgeeft. We hebben die levenslange schorsing al. Na de tweede overtreding. Daar kan ik mee leven. Daar kan ik van mee leven. En dat je een auto-Olympische speler niet meer kan deelnemen. We praten hier over mensen die voor het eerst geschorst zijn. Daarvan zeg ik als je dan als straf gelijk meekrijgt. levenslang geen Olympische speler meer. Nee, natuurlijk niet. Daar zeg ik van. Dat vind ik een brug te ver. Jullie zijn wel. Jullie beginnen allebei. Om te gaan, wat Erben, jij zegt dan moeten ze ook niet levenslang geschorst worden als het de nee, eerste als we, keer is. Kijk, je moet praten over de strafmaat. En als de strafmaat bepaald hebben, hebben we die bepaald. Alleen de atleten die, ge, die geven aan. Wij zijn klaar met doping. Ja, maar doping die atleten hebben nog mogelijk. voor de duidelijkheid. Die atleten zeggen ook als iemand bijvoorbeeld uh, voor zes maanden geschorst is... omdat hij bewust ja. doping heeft gebruikt. Ja. Dus, dus ook de eerste keer hè, dat hij gestraft wordt... Ja, maar... moet hij niet ja. meer aan de Olympische Spelen mee kunnen doen. Ben je het daarmee eens? Uh, um, als, ja, daar ben ik het wel... Uh, wel ook als het in... de eerste ik denk dat keer helderheid, is. Het gaat namelijk om de essentie van de sport, hè. spelen mag gewoon niet. Je moet, daar moet je regels voor, voor, voor ja. hebben. Kijk nu naar het, naar het, naar het wielrennen. Daar hebben ze nu keihard aangepakt, hè. En daar gaat uiteindelijk, gaat, gaat, gaat, gaat het daar nu, nu gewoon Maar dan hou je dus het, het probleem van de dubbele kan... straffen. Want dan nee. is iemand zes maanden geschorst, nee. maar dan ga je hem ook nog eens nee, straffen... door niet naar de luchtige spelen te We een voorbeeld richting de jeugd. En er wordt heel vaak gesuggereerd... Dat het, uh, het is zo zwaar, die sport. Het kan niet dopingvrij. Hè? Het wielrennen kan niet dopingvrij zijn. Natuurlijk kan het wielrennen dopingvrij zijn. Dat is gewoon een keuze nee, die we gewoon met z'n nee, allen maken. Dat verhaal kan ik me sowieso vinden. Je kunt jou ah. vragen, doping is in de wielrennen zo verweven geraakt met het wielrennen... Hè, dat je daar ja. eerder wat dus dat tegen moet doen. dan als je daar keihard in zijn. Maar als je keihard bent, in jouw tak van sport word je zoveel maanden gestraft... of laten we zeggen twee jaar of vier jaar gestraft... Dan nog eens een keer zeggen, enkel voor de Olympische Spelen. Mag je levenslang niet deelnemen? Dan vraag ik me af, nou, wat maakt de Olympische nee, Spelen ik, zo bijzonder? Ik ben het daar, daarin ook gewoon mee, mee, met je eens. Hoor. Dat, dat, als we als een we straf moeten, moeten, moeten een andere strafmaat dan, dan dan maken. Maar dan moeten we die gewoon opstellen in, in, in eerste instantie. Ja, en kijken naar die lijst. Want er, ook, ja. nogmaals, een voorbeeld. Ik heb een zaak van, je, je zei het op de aankondigingen. Douglas, uh, uh, Davis, ja. uh, de boer. Allemaal dan de lon, hè. Een ja. van de geleerde zijde in de jaren tachtig. Van de vorige eeuw alweer. Uh, dat komt absoluut niet voor van natuur en menselijk lichaam. En dat blijkt dus wel het geval te zijn. Kijk, en zo zijn er veel dingen waar sporters afgeschoten zijn in het verleden... en soms ook echt kapot gemaakt, waarvan je achteraf zegt, jeetje. Het was eigenlijk helemaal geen dopinggeval. Ja, ja maar daarom je moet je die, ja. dopinglijst, die moet je gewoon herover Kijken ja. wat staat daar nou eigenlijk op. Maar op het moment dat iemand gepakt is, ja, dan is het niet. Ja, niet en niet, dan kan om, ik wel even over, over, over maar, gaan praten. Nee, maar dan, zeg, maar dan, dan moeten die, die, die, die atleten, atleten ook zeggen: cocaïne. Of, of, uh, uh, wij, wij vinden in Nederland dat we af en toe wel een jointje mogen roken. Ja. Ja. Nou, dat is niet. Uh, niet ja. Be, be, uh, be, nou ja, je hebt het over cocaïne hebben. Want de, de, de KAS, hè, dat is de internationale arbitragehof ja. voor sporters. Die hebben hier vorige week een uitspraak over gedaan. over ja, ik nee, verschillende... nee, Even een voorbeeld voorleggen. Ja? Want zij zeggen, van uh, als sporters hun schorsing hebben uitgezeten... vinden wij dat ze wel naar de Olympische Spelen ja. mogen. Ja. Dat zou bijvoorbeeld voor Jury van Gelder betekenen. Nee, vind het, dat we wel het, naar de Olympische vind Spelen We Ik het heel erg goed dat Jury van Gelder naar de Spelen ja. mag. Maar het zijn verschillende soorten doping. Dus ook verschillende soorten, soorten, soorten, soort, soorten straffen. Kijk, cocaïne, cocaïne cocaïne ga je enig? niet... Je bent als sporter, heb je een voorbeeldfunctie. Dus daarom spreken we af... Hey, wij mogen dat niet, niet gebruiken, want wij, wij, wij hebben een grote voorbeeldfunctie. Nou, daar hoort dan een straf bij. Maar er hoort niet dezelfde straf bij als iemand zich helemaal vol laat spuiten met, met, met, met, met, met EPO. Dat, gaat dat is om. erger dan wanneer je cocaïne gebruikt. Dat, dat, dat, dat weet ik wel zeker, ja. Ja, ik, ik, ik weet niet ja. dat het verschil is, maar ik bedoel... In, in, in ik denk, ik denk, ik er, is, denk dat kokosinoniek de prestatie bevorderd is. Dat heeft de jongen niet gebruikt om zijn prestatie te Aha, bevorderen. Op die manier. Is een, een, een sociaal ja. probleem is dat voor de jongen. Daar dat, dat, dat, dat, dat, dat mo dat, dat moeten we die jongen mee helpen. Daar moeten we hem even uit de competitie halen... omdat ja. we de we jongen mo moeten helpen. Dat heeft niks met, met doping te maken. En Milt verbaast Vrij oh ja. verbaasde die uitspraak van dat arbitragehof u eigenlijk... Dat, dat atleten wel naar de Olympische Spelen moeten mogen? ja nou, ik zou zeggen, als jurist enerzijds eh niet, anderzijds wel... omdat het de regels van het IOC zelf zijn, ze onafhankelijk lichaam dat ze een eigen, eigen evenement organiseert, hè, en daar zelf de regels over mag bepalen. Ik moet je wel eerder bekennen, ik heb die uitspraak op, nog niet helemaal gelezen, dus ik, mij is even de juridische achtergrond van de, van de, van de redenering niet duidelijk. Maar, maar ik u vindt het, even... het terecht dat de Olympische Spelen als organisatie zelf mogen bepalen, ja. of, of ze wel of niet het mee? het is een private organisatie, wordt zelf een privéfeestje van de IOC, die organiseert dat zelf, die betalen dat zelf, die, die regelt dat zelf, daar willen overheden en landen graag aan meedoen, dat is een tweede. Maar het is hun eigen evenement, daar zijn ze zelf de baas. Ik vind het logisch dat ze daar zelf hun regels bepalen, daar heb ik geen moeite mee. Ik denk dat je als atleet, de atleten willen hier, hiermee gewoon aangeven... dat je niet alle doping hetzelfde is. Dat, dat je de, de aangeeft van wij zijn allemaal voor, voor, voor een, een dopingvrije sport. En als je echt doping gebruikt, dan hoor je niet thuis in, in, in, in, de, in de sport. En dat zou dus een boodschap moeten zijn voor een vereenvoudiging van die lijst. En dan zou ik met zo'n verbod omstandigheden wel kunnen leven. He, die, waarom die twijfelgevallen die we nu hebben, dat je zegt streep die allemaal gewoon ja. weg. Die zijn relevant. Daar praten we niet over. We beperken ons tot, tot de essentie. Daar gaat het om. Ja, Dan ja. kom ik wat meer. Ja, Schaak ik wat het... meer de kant van Erben op. Dan zou ik daar wat beter mee kunnen leven. Ik wilde ja, dat ook want, al concluderen. Jullie komen wel aardig bij elkaar. Ja, ja wel. Maar het, het, het, het probleem is. Nee, maar het probleem is. Bijvoorbeeld een Gregorische dok. Die, die heeft nu drie mistests. Die ja. wordt als dopingszondaar gezien. Dat is ja. natuurlijk. We zijn in Nederland voor mij bijna die, die er zijn, er zijn 30 Nederlanders. Die ja. Er zijn 30 Nederlanders die twee ja. mistests hebben. Jullie komen steeds dichter bij elkaar. Ik feliciteer ja. jullie daarmee. En ik wil jullie voor dit moment. Ze geven elkaar een hand hier.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 swords and carrying our shields. We We hebben een Small Town Villains met Brother Devil. Uh, we hebben al veel reacties binnen op de vraag hoe uh, het nieuwe album heet. Uh, onder andere van Tim Egge, Margie Neuhaus en Sunny Soet. En die hebben dus of kaarten of het nieuwe album uh, gewonnen. En Tommy, en de titel van het album is... A Whisper to Arms. En dat album wordt ook gerecenseerd vandaag in de Volkskrant. Uh, een hele positieve recensie. Je ja. hebt hem al gelezen natuurlijk. Uh, ik heb hem stiekem al gelezen. Heel blij mee neem ik aan. Uh, ja, heel blij mee, ja. ja. Oude zielen in jonge lichamen, zeggen ze. Ja, dat hoor ik wel vaker op een of andere manier. <laughs> is het zo? Uh, soms wel. Soms voel ik me wel een oude ziel, ja. Soms voel ik mijn lichaam ook wel eens oud, trouwens. Ja, want, want, want er zijn redelijk wat bands op dit moment... die uh, allemaal teruggrijpen qua invloed hè, op, op uh, jaren zestig muziek... Amerikaanse muziek, rock ja. en dat soort dingen. Uh, hoe, hoe is dat bij jou ontstaan? Uh, bij mij is dat eigenlijk uh, gewoon uh, door. Toen ik een jongetje van uh, elf was uh, en uh, mijn vaders platenkast rond ging uh, neuzen. Wat er allemaal tussen zat. En nu, uh, toen is dat een beetje zo uh, gegroeid. Zo. Ging kijken waar. Uh, bijvoorbeeld, daar zaten de Beatles en de Stones en dat soort dingen in. Bob Dylan. Ging kijken waar zij hun mosterd vandaan halen. En toen kwam ik uit in de jaren dertig. Van de vorige eeuw en daar kwam. Een jaren 30. Ging... Ja, <laughs> ja. ja, dat is een Charleston-periode. Nou, de, de, de blues uit de jaren 30. Aha. Van uh, so Skip vroeg. James en uh, Robert Johnson. Ja, daar ging een hele nieuwe wereld voor me open. Zodoende. En, en vervolgens uh, zelf aan de slag gegaan om met die invloedende muziek te componeren? Ja, nou ja, goed. Uh, is, toen ik meteen de eerste drie akkoordjes kende op gitaar, uh, eigende ik meteen toe. En zei uh, van: dat is mijn liedje. Ja. Jullie gaan, dat wordt eigenlijk ook al aangekondigd in de recensie... want er is nog een andere band die vergelijkbare muziek maakt... althans volgens deze schrijver Ralf de Jong en Crazy Hearts. Ja. De, die ken je? Dat zijn de geest- of muziekverwanten? Nou ja, wel, het zijn, zijn toffe, toffe gasten en ze maken leuke muziek, zeker. En jullie gaan samen op tour? Wij gaan samen een tour doen, ja, klopt. Veel plezier daarbij. En we gaan zo direct nog twee keer naar jullie luisteren. Tommy dank je wel. Alsjeblieft. Nou, beste luisteraars, hier is u weer via de AVRO-kerktelefoon... Bert Brussen op de vrijdagmiddag. De komende zes weken vast op dit tijdstip. Ja, laat die transistorbuizen maar knetteren. Want onder ons gezegd en de gezwegen, dat internet wordt verder toch nooit wat. U begrijpt natuurlijk dat ik morgen, onder aanvoering van Jelle Brandt-Korstius... meedoen met die Occupy-beweging in Amsterdam. Dat heb ik sowieso altijd al gewild, Amsterdam bezetten. In de meidagen van 40 heb ik verstek moeten laten gaan... Maar ik, maar ik ben erg blij dat mij die kans nu alsnog wordt geboden. In die zogenaamde Occupy-beweging zit namelijk echte progressie. Eindelijk eens wat anders dan dat laffe geschreeuw aan de zijlijn... zonder echt iets wezenlijk te veranderen... zoals je op internet zo vaak ziet tegenwoordig. Nee, dit is een beweging. Net als de PVV, zeg maar. Met slogans als nee, tegen, het moet anders en het is oneerlijk allemaal... gaat het helemaal goed komen in Nederland. Nou ja, in ieder geval op Facebook. Nou hoorde ik wel dat de FNV ook van plan is... om in grote getalen te komen opdraven. Dus ik vrees vooral een optocht van grijze hoofden... in hersjes met fluitjes. En andere mensen van in de 128... die sprekend op Annette lijken. Dat betekent natuurlijk... dat die ludiek gesminkte mevrouw op Stelte er ook weer is. Net als die jongens met dreadlocks die geen Nederlands spreken. De koepelorganisaties van diverse allochtonen groeperingen. Wereldwinkelmuziek. Een stand van Wakker Dier... Een optreden van Ali B. En natuurlijk een cabaretier die typetjes komt doen. met daarin een morele boodschap verpakt. Ik denk Erik van Muiswinkel. Oh wacht. Ik weet zeker. Erik van Muiswinkel. En Ramsey Nasser natuurlijk. Die zich staande in een Bentley Cabrio... zal laten toejuichen door mannen met een hoofddoekje om hun hoofd geknoopt. En vrouwen met zo'n leuke, gek gekleurde, oolijke bril op het hoofd. Het enige wat dan nog mist is een voorganger. Iemand die met de mensen in gebed gaat tegen het grootkapitaal. Zoals Michael Moore dat onlangs deed in New York. Maar Nederland heeft natuurlijk zijn eigen Michael Moore. Een grote, sterke linkse en vooral zichtbare leider. Ik heb het natuurlijk over Job Cohen. Zet Job Cohen een petje en een bril op en foto's op hem 200 kilo dikker... en het is sprekend Michael Moore. Een pitbull met humor. Scherpt het op het bot, schiet one-liner naar one-liner uit de heup. Kortom mensen, hopsakee, er tegenaan morgen. Want je wilt straks toch tegen je kleinkunderen kunnen zeggen dat je erbij was die ene dag dat je nog wel echt geloofde dat je iets kon veranderen. Bert Brussen. Tijd voor het nieuws, het NOS-journaal, Juri Stiebeniski. Radio 1, het NOS-journaal. De minister die verantwoordelijk wordt voor de benoeming... voor de vicepresident van de Raad van State... wordt minister Opstelte van Veiligheid en Justitie. Eerst was minister Donner van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk... Donner wordt vaak genoemd als een van de kandidaten. Een toelichting op het verplaatsen van de verantwoordelijkheid is nog niet gegeven. De Italiaanse Kamer van afgevaardigden heeft nog steeds vertrouwen in premier Berlusconi. In een stemming over het vertrouwen haalde hij de kleinst mogelijke meerderheid. De stemming was nodig omdat de Italiaanse Kamer dinsdag de begroting van 2010 had afgekeurd. Normaal gesproken treedt de premier dan af, maar Berlusconi weigerde dat... en vroeg de Kamer het vertrouwen in hem uit te spreken... En de rechtbank in Amsterdam heeft een man veroordeeld tot 10 jaar cel... ...wegens verkrachting, afpersing en gijzeling, 15 jaar geleden. Het OM had ruim 4 jaar tegen hem geëist... ...omdat hij na 1996 al andere celstraf had uitgezeten. Maar de rechtbank vindt dat de serieverkrachter van 33 de dans niet mag ontspringen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANB Verkeersinformatie. De avondspits verloopt tot nu toe normaal voor een vrijdagmiddag. De meeste files staan in het midden van het land. Daar zijn ze soms wel lang, met name op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. 14 kilometer tussen knooppunt Eemnes en Amersfoort-Noord. Ook zo eentje op de A12 van Utrecht naar Arnhem bij berge 10 Is ook drukker dan gebruikelijk op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Aan de andere kant van Zwolle naar Utrecht is een wagen met pech gestrand bij Leus de Zuid. En dat zorgt voor 8 kilometer file tussen Amersfoort, Vathorst en Leus de Zuid. En de file op de A50 springt eruit van Arnhem naar Os. Voor knooppunt Valburg staat 7 kilometer. Dit is Radio 1. Afro vrijdagmiddag live. Jan Mon. Welkom terug... In een restaurant, restaurant, in de café De Kroon zitten we aan het Rempelplein in Amsterdam. Uh, Jerry Kavronski is hier ook. Hij is hoogleraar Maritieme Archeologie. En gaat het hebben over schatgraven op zee. Frits Barend komt natuurlijk langs om over de sportieve hoogte- en dieptepunten te spreken. En u kunt reageren door onze Twitter, hashtag AvroVML. Mailen naar vrijdagmiddaglive@avro.nl Of ons bekijken op avro.nl slash Ik denk dat we eerst even de juiste microfoon open moeten zetten. Of is hij kapot? Of het ouder is geloof ik een, een plugje uit het gaatje. Moet er... Ja hoor, deze doet het wel. Zijn we in de lucht, Jan? Ja. Daar komen we dan met live. de rubriek. Dit is live. De rubriek! De rubriek! De rubriek! Goedemiddag beste luisteraar en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de rubriek. In de rubriek de rubriek is het voor de presentator vaak een verrassing... wie er nu weer te gast zal zijn, zo ook vandaag. Ik, Danielle van de Beemsterboom, professioneel radiomaker sinds 1982... heb werkelijk waar geen idee wie er tegenover mij zit... en zodoende heb ik dus ook in principe geen idee waar ik het over zou moeten hebben. Best een eng concept voor een professioneel radiomaker zoals ik, want je kan je niet voorbereiden, je kan je niet inlezen, je kan je gast als het ware niet professioneel tegemoet treden en dat is toch wat je als professioneel radiopresentator wil. Tegelijk is het voor een professioneel radiomaker als ik een enorme uitdaging om, zo onvoorbereid als een mens maar zijn kan, deze enorme uitdaging te omarmen en daarmee dus aan te gaan. Ik ben benieuwd. Geen idee. Zegt u het maar. Gast van de rubriek, de rubriek. Hou me niet langer in spanning. Wat is in vredesnaam uw naam? Weet u niet wie ik ben? Uh, oh, wacht even. Jongens, uh, er is denk ik een vergissing. Vorige week hadden we toch... Ja? Ja? <lacht> nou? He, he, he. Uh. Tuurlijk weet je wie ik ben. Ben! <lacht> Nee, dat is een vergissing hoor, meneer Kramer. Vorige week. Ben het... Kramer! Juist, dat ben ik. Ik ben Ben. Ik heb daar een lied over geschreven met ja. de titel Ik Ben Kramer Ben. Ja. Dat gaat zo. Ja. Ik ben ja. Kramer Ben! Meneer Kramer! En ik Kramer. kan zeggen, ik ben Ben. Maar dat is er maar één. Goed. En dat ben ik. Goed. Ben. ben Kramer! Ah, ah, ah, dat ben ik. En er is er maar één van. Nou, dat da weet ik nog zo net niet. Meneer Kramer Ben. Ja, ja! Paul, waarom zit u hier? Waarom zit ik hier? Waarom zit ik hier? Hallo, hè? Hey. Ja, nee, vorige week zat u hier, maar het is niet de bedoeling dat u dan meteen ik, elke week... Ik, ik zit hier omdat ik heb begrepen dat je hier mocht gaan zitten als je ergens ontevreden over was of iets graag anders zag. Ja, dat klopt. Dat is de rubriek. Enfin, ik zou graag iets anders zien. U zou graag iets anders zien. Wanneer? Dat is een hele rare vraag, mevrouw. Dat kan wel wezen meneer Kramer, maar Ben ik... Kramer. Ben Kramer. Dat. Ja, meneer Kramer, ja. alstublieft. Zeg maar Ben hoor, meisje. Je bent tenslotte ook geen Twitter meer. <laughs> zeg maar Ben. Ben Kramer. Ja, zeker. zeg. Ben Kramer. Ben Kramer luistert. Luistert. Nou, zeg het maar, het eruit, vertelt u maar kort en goed... waar u ontevreden over bent, dan kunnen we gaan afsluiten. Mevrouw, het zit zo, ik ben niet zozeer ontevreden... want dat is Ben Kramer nooit, maar mijn persoontje... of persoon, kan ik beter zeggen. <laughs> ik heb een wens. Een wens. Ben Kramer heeft een wens. Ik zou het fantastisch en ergens ook al terecht vinden... als er ook een Ben Kramer halt kwam. Een Ben Kramer halte. Een Ben Kramer halte, ja, van de Amsterdamse metro... of de Rotterdamse metro, zou ik ook heel leuk vinden. Of eigenlijk, het meest recht zou natuurlijk zijn... een metrohalte in New York, in New York City, bij Broadway. Of daar ergens in de buurt. Omdat ik zo ontzettend veel musicals op één naam heb staan. Ik ben Kramer. Ja. De Ben Kramer stop zou die dan moeten gaan eten, denk ik. In New York City, die halte. Ja. De Ben Kramer metro stop, you know. I, uh, yes, uh, ja, meneer Kramer. Dat is ondergetekende. Twee dingen. Eén. Ja. Een van de redenen waarom de metrohalte in Amsterdam naar Ramses vernoemd gaat worden, is het feit dat de goede man overleden is. En dat bent u, voor zover ik weet, nog niet. Nee, klopt. helaas. Twee. We gaan afronden. Dank voor uw komst, meneer Kramer. Ben Kramer. Heerlijk om hier weer even zo in de media tevoorschijn gepiept te hebben. He? Met de decennia-omspannende carrière en mijn alles allesomspannende broek. Dat gaat vanzelf, hè. Als ik het over mijn... <lacht> mezelf en mijn carrière praat, dat is allemaal niet niks. Dan gaat mijn bloed stromen naar plekken die ik die er ook bij horen, mensen. Dat is nou eenmaal zo. We zijn toch dieren in die West End? Ik zou ook in de Londense metro een halter kunnen worden, denkt u niet? Ik ben Kramer Ben! Ik... Bas Hoeflaak en Sanne is de Vries... Aan tafel schuiven Frits Barond... om over de sportieve hoogte- en dieptepunten te, pra te praten. En Jerry Kawronski, hij is hoogleraar Maritieme Archeologie... aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom, ook meneer Kawronski. En Frits, ooit aan schatgraven gedaan, eigenlijk? Ja, Echt? En ik, ik vind het een fantastisch beroep wat hij heeft. Ik zou het maar, geweldig vinden. Wat ik heb jij ooit... zelf dan gegraven? Op Sicilië hebben we, uh, mijn vrouw en ik... Uh, scherfjes, gegraven, scherfjes gezond. Scherfjes nou, gezond. En gevonden. Ja. En wat hij doet, dat diepzee-archeologie, fascinerend. Ik wat zou... voor scherfjes vond je? We vonden oude vaasjes. En het was echt, echt. Echt we hebben het Echte schatten? Ja, ja. Oude Geld waard? Vaasjes, weet ik niet, want dat verkoop je niet. Oké. Okay. heb je nog steeds thuis mooi ergens in een doosje. Ja, ja. Maar ja. Ik bedoel, als ik mijn leven over zou moeten doen, zou ik dat fantastisch uh, ja, vinden. Archeoloog worden. We hebben meneer Kavronski uitgenodigd... omdat er in korte tijd twee scheepswrakken zijn gevonden... die vol bleken te zitten met zilver. Het laatste schip had waarschijnlijk 17 ton zilver aan boord... met een waarde van 14 miljoen euro. Uh, is dat een, een, een vondst, uh, meneer Kavronski, waar u als archeoloog ook blij van wordt? Nou, u heeft me vooral uitgenodigd omdat dat precies appelleert aan het idee wat mensen hebben over schatten. Ja. Uh, maar een schat, uh, en zeker onder water, hoeft uh, niet alleen uit uh, goud of zilver te bestaan. Kijk, zo'n uh, zo schatschip heeft eigenlijk allerlei verschillende betekenissen. In dit geval is het een oorlogsschip. Daar zitten 1500 lijken in. Dus in de eerste instantie is zo'n schip is een, uh, een grafplaats. En daar zitten allerlei betekenissen aan, alle gevoelens. Het kan nationaal zijn of het kan nou, verbonden zijn met mensen, met overleden. Er zitten 1500 mensen aan boord? Ja, dit is getorpedeerd. Nou, oh, ja. dus... Um, en zo'n schip dat is opgespoord door een bedrijf, dat heet Odyssey Marine. Nou, dat komt oorspronkelijk uit de offshore-industrie. Die hebben mooie bootjes met opsporingsapparatuur. En die verveelden zich, want ze hadden al zoveel pijpleidingen gelegd. Dus die hebben een, een nieuwe niche in de markt gevonden. Namelijk het opsporen van schepen. Ja. U zegt, er zit meer in dan dat waardemateriaal. Ja, nou, uh, dat maar dat... dan dus ook voor een archeoloog toch interessant, of nou, niet? Kijk, een schip is ook een, is een tijdscapsule. Frits die had het al over uh, scherfjes zoeken op Sicilië... maar daar heb je in de buurt heb je ook een dorpje dat heet Pompeii. Nou, schepen zijn in feite allemaal pompeetjes in het klein... want die zijn in één keer is de boel niet door een vulkaan... maar door de zee is het leven op het schip afgesloten. Dus het zijn tijdscapsules die iets heel indringends vertellen over... Een bepaalde periode van een bepaalde samenleving. Een VOC-schip vertelt iets over Nederland en de intercontinentale handel. Dus zo'n schip, zelfs als het een schat aan boord heeft in geldwaarde. zit er nog een heel andere schat uh, verborgen. Namelijk ja. verhalen die met tastbare overblijfselen. die voor u hebben. interessant zijn. Maar ja, ik dat begreep, zijn mijn schatten, ja. Manier, voor jou en mij ook. Waar, waarop, voor mij, voor, absoluut. Ja. Maar ik, be, ik begreep even uit de manier waarop u dat formuleerde. en misschien ten onrechte. Deze Berger, waar het over gaat, die is eigenlijk vooral alleen maar in het zilver geïnteresseerd. Nou, je, kijk, je moet kijken naar de drijfveren van zo'n onderneming. En uh, ik zei al, er zijn drie, vier, misschien wel vijf verschillende lagen die aan een scheepsvrak verbonden kunnen worden. Die, en waar, waarmee je kan kijken naar zo'n zo wrak. En dat varieert van puur mensenverhaal tot uh, geldelijk gewin. Maar dat gezegd hebben, er zijn er ook verschillende manieren waarop je met zo'n wrak kan omgaan. Kijk, een archeoloog die naar beneden duikt met zijn flippers en een snorkeltje. om een verhaal te gaan ontdekken. die werkt op een andere manier met zijn handen en met zijn apparatuur dan een bergingsvaartuig dat erop gebrand is... om zo snel mogelijk zoveel spullen naar boven te halen... voor de veiling bij Christus. Bent u bang dat die bergen de, laten we zeggen... archeologisch interessante aspecten gaat beschadigen of vernielen? Er is nog een vierde dimensie, dat is namelijk eigendom. En dan heb je te maken met bergingsrecht en claims van landen. Nou, in dit geval is dat oorlogsschip, dat is Engels... Aan en de ene kant zijn ze heel erg verontwaardigd. Dat, uh, dat stond ook in de krant, is dus ook een van de reden waarom we hier aan tafel zitten. In de volgende stond er een gisteren verhaal over het roven van kopen onder water. En dat gebeurt bijvoorbeeld ook voor de Nederlandse kust. Daar ligt bij Scheveningen, 20, 20 mijl buiten de kust, liggen drie Engelse torpeden. Of er, er, schepen die door de Duitsers zijn getorpedeerd in de Tweede Wereldoorlog. Nou, daar, daar, daar duiken wat sportduikers op. Die nemen altijd een patrijspoortje mee. mee en dat heeft nooit zo. Hoe die vliegen die dan Want die moet je wel... Nou, 20 meter, dat oh, kan dus je, daar kan je makkelijk komen. bij. Ja. Alleen nu is uh, de NS wordt geteisterd door roof, maar ja. onder water gaat het dus ook behoorlijk... Uh, en de Engelse autoriteiten zijn dus heel erg verontwaardigd... over het feit dat er dus kopen van hun schepen wordt geroofd... want ja. ze, daarmee wordt dat oorlogschap verstoord. Diezelfde Engelse overheid, en dat is die andere dimensie... die heeft een concessie gegeven aan het duikbedrijf van... Van een schip waar dan zoveel zilver in zit? Ja, met 1500 lijken. Want waarom geven je die dan ze dat dan wel 20, af? Maar dan mogen ze 20% van de opbrengst hebben. Kijk, daar nou, verdienen nou, ze kijk, aan. Dat bedoel ik dan. Ja. Zijn, je kan over één schip kan je wel over 100 manieren kan je ermee omgaan. Er is een nationaal belang, een menselijk belang, een geldbelang, een bergingsbelang. Want dan geldt u ineens het bezwaar van dat het ook een, een graf ja. is, uh, geldt dan niet meer? Dat geldt, nee, dat geldt anders geld. Dan geldt het dat geld, ja. ja. Dus precies. Maar gaat dat ten koste van die archeologische schatten, die berging of, en die koperroof en noem maar op? Nou, dat hangt dan helemaal van de situatie af. Dat, dat, dat Odyssey Marine, dat heeft geprobeerd een uh, goede staat van uh, gedrag op te bouwen. Die huren een archeoloog in. Ja, want, wou ik zeggen, u kunt natuurlijk ook samenwerken met die bedrijven. Natuurlijk, ik heb ook zelf allerlei projecten gedaan. Kijk, bij de ontwaardiging heb je een soort gl glijdend vlak tussen commerciële archeologie. Dus waar, daar waar de, de financiering uit de commerciële hoek komt. Dat je zegt, nou, ik heb 100 munten, zijn allemaal hetzelfde, verkopen 90 en ik hou er tien voor het museum. En de andere kant van de medaille is de pure wetenschappelijke bedadering... waarbij alles bij elkaar moet blijven. Ik had het over een tijdscapsule. Al die voorwerpen, of het nou honderd spijkers zijn of duizend oorringen. Je wil eigenlijk dat die in dat vak blijven nou, liggen? Kijk, wij archeologen, ik werk tegelijkertijd voor de gemeente Amsterdam. Ik zit hier vlakbij in de Basel. ik doe um, allerlei opgravingen hier in de stad. En de noord zuid en de vraag, Ja, noord zuid doe ik ook. Uh, maar de vraag aan de mensen: mag ik een scherfje meenemen? Gelukkig gebeurt dat daar op uh, Sicilië. Ja, het, het, het, het was verboden. Ja, joh, als je daar gepakt wordt... Dat ja, is dus diefstal. Ja. Nou, kijk, diefstal vind ik aan zwaar. Oh. Maar het gaat erom... Kijk, je, hebt, je, moet, je moet het concept hebben... Dat al die dingen bij elkaar vertellen, dat verhaal. Als je er een paar uithaalt, wordt het verhaal minder. Maar zijn die wrakken dan niet wettelijk beschermd? Ja, ook? er is ook een UNESCO-regeling. Alleen, dat hangt ook weer samen met de territoriale wateren. Dit ligt uh, ver uit de kust. Uh, trouwens, er zit nog een ander aspect aan. Dat schip ligt op 2400 meter. Dan praat je over de deep sea archaeologie. Daar kan Kijk, niet iemand zomaar bij. Nee, met je flippertjes en een duikfles kom je tot 40, 60 meter. Maar dan is die bundeling van krachten... tussen archeologen en commerciële bedrijven misschien heel interessant. Want die kunnen zich dat wel uh, permitteren. Precies, die hebben dat geld en die apparatuur... Maar dan moet je, je op het scherpst van de snede onderhandelen... en ook het werk uitvoeren, zodat je... Je kan best als archeoloog samenwerken met de commerciële onderneming. Maar dan daar, daar, daar moet je van tevoren heel goed... Wat dan, wat dan een ideale situatie zijn? Dat je zegt, jullie krijgen je kosten eruit, een klein percentage... en verder blijft het voor de wetenschap behouden? Nou ja, weet houden. Ja, maar je hebt zoveel digitale technieken. Je hoeft de dingen niet eens fysiek bij elkaar te houden. Ik ben niet zo'n puri, uh, zo purist. Het hoeft of, uh, niet allemaal op de bodem te blijven liggen. Wat er nee, het hoeft ook niet allemaal samen in één depot waar nooit iemand komt. Maar waar nee. het vooral om gaat is dat je, als je het werk uitvoert... dat je zoveel uh, waarborgen hebt dat de archeoloog, tussen aanhalingstekens... gewoon zijn observaties kan dat in ieder geval kan vastleggen wat hij nodig heeft voor een ja. verhaal. Nou begrijp daar ik dat er, dat er nogal wat wrakken, bijvoorbeeld alleen al in de Noordzee liggen. Die 2400 de... 100, las ik over hoeveelheid er niet. Ja, ja. 2400? Die... die zijn natuurlijk niet allemaal nee. archeologisch bijzonder, neem ik nee. aan. Natuurlijk niet, er ook coastertjes tussen, weet ik veel. Maar uh, daar zijn er ook de verschillende uh, uh, zeggen, landen die rond de Noordzee zitten. België, Frankrijk, Engeland, Denemarken. zijn bezig om allemaal wrakkenkaarten te maken. Dat gaat lekker langs elkaar heen, want dat werkt niet samen. Dus er is niet één overzicht... Uh, is, en dat... is het zo dat, dat de, laten we zeggen, de wel bijzondere wrakken... dat die dus bedreigd worden omdat er niet wordt uh, samengewerkt... en omdat commerciële bergers er, erop afkomen. Nou, je, je moet je niet zo voor... Kijk, die Odyssey Marine... Die, die wordt gestuurd door, door archiefonderzoek. Die, die hebben een stelletje, tien uh, mensen... die in allerlei interessante archieven in Sevilla... voor de Spaanse vloten en, en dit soort oorlogsarchieven... Om te kijken waar ligt nou, die, dan, die, die zoeken gewoon vijftig schepen uit die potentieel hebben... en dan moeten ze ook nog opsporen. Dus er gaat heel veel tijd en geld in zitten. Wat zijn er nog veel wrakken met zo'n schat, denkt u? Ja, als je genoeg zoekt wel. Maar je moet wel naar 24, uh, 2,5 kilometer gaan. En uh, dat haal je niet zomaar naar boven. Nou, dan ja, 14 door. miljoen euro. Ja, dan, dan, dan je zou wel, je. wel een, iets moeten hebben waarmee je aan eerst naar beneden gaat en dan nog eruit moet dat, het dat is het toch ja, je dat moet verhalen makkel. maken want je moet investeerders vinden die ja. geloven dat jij die uh, dat uh... hebt u zelf wel eens gedoken naar nou, zo'n nee, ik ben duikend daar geloof ik. Duiken. ik ben opgeleid in de universiteit van amsterdam en in plaats van uh, veldwerk en braden te gaan doen ben ik ja. gaan duiken in het heilige bad toen had je daar nog een mooi ja hemba. had je het heilige bad dat is nog een hele gezellige club diep. de onderwaterjagersclub ja. nog opgericht ja. met uh, behulp van Cousteau... En daar heb ik de eerste trede in het onderwaterwereldje gezet. En dit soort vakken, da daar bent u ook in geweest? Ja, ik heb vooral VOC-schepen gewerkt en veel in de Atlantische kust, ook in Azië. En elk schip heeft een dat moet wel een geweldige kick zijn. Toch? Ja. Bedoel, net als een, doe een gouden medaille of zo'n VOC-schip. Nou, ja, het is veel prosaïsche. Het is niet goud wat er blinkt, wat er schat nee, nee, is. Daar. Nee, ik bedoel, wat voor een, een sport een gouden medaille is, lijkt me voor een. een een ja, ja. kik om zo'n schip ineens te zien. En daar ja. zie je dus ook al, al die bemanningsleden in. Ja, dat is een kuifje, dat je, dat je hebt, nee, een, kruisje, je een nee, deur open nee, doet. Die zijn er ook wel. Ja, ja, nee. Dat is niet zo. Hoe nee, dan het is dan wel? gewoon een hoop puin wat in elkaar gestort is. Maar dat moet je dan langzaam gaan ontrafelen. Ja. En dan vind je sporen waarmee je het kan reconstrueren. En dan komt het tegenwoordig heb je van die mooie programma's, kan je het virtueel weer opbouwen. Maar dan kom je dan toch wel eens een skelet tegen, of niet? Hmm? Kom je toch wel eens een skelet ja, tegen? een hand. Die komt uit het zand. hè. Of zit je schoen op de graven en dan valt die voet eruit. Is het gevaarlijk? Is het gevaarlijk? Oh, ja, we, het is ook gevaarlijk om hier zodra uit het café te komen... Dan word je zo door een tram overreden. Dus, Wat is er uh, gebeurd met die VOC-schepen, met, met de inhoud daarvan waar u naar nou gedoken hebt? Die, uh, er zijn er nu 50, ik denk in de laatste 40 jaar... met de ontwikkeling van de duiktechniek er zijn er 40 tot 50, misschien 60 ontdekt. Uh, 20% daarvan is opgegraven, laten we zeggen, op een uh, ordentelijke manier... door overheden, door musea, Rijksmuseum, maar ook in Australië... Maar heel veel zijn gewoon uh, laten we zeggen, uitgebaat voor, voor veilinghuizen zoals Christus. Dat gebeurt nu nog steeds in toenemende mate in, in landen zoals Vietnam en Indonesië... die die schepen nodig hebben voor hun uh, nationaal inkomen. Wat zou er moeten gebeuren? Betere internationale samenwerking? Nou ja, dit is van geval tot geval. Maar er is, zo, er is internationale wetgeving, maar dat is een beetje een wassen neus. Je moet dat gewoon op een heel pragmatische manier oplossen. Maar vooral uh, laten zien hoe belangrijk het is. En dan komt, komt het vanzelf, uh, uh, laten we zeggen, de overheden wel het besef dat je daar iets mee moet. U heeft er uh, hier althans weer een bijdrage aan geleverd. Dank komt daarvoor. Jerik Afonski, u blijft nog even zitten. Zodra gaan we met Frits door over de sport. Nadat we opnieuw geluisterd hebben naar muziek van Tommy Ebbenen en de Fillens. Somehow I'll be on that behind Tommy Ebbin and the Small Town, fillings met Selah. Hofwillekeur van het blad Helden en ook nog aan tafel. Hoogleraar maritieme archeologie, Jerry Kavonski. Eh, meneer Kavonski, ziet u duiken eigenlijk als sport? Daar is het mee begonnen. Het heet ook duiksport. Ja. Daar maar kan, ook... kan je ook je werk van maken. Wees professional, maar. Ja, waarom heet het eigenlijk duiksport? Omdat mensen het in de vrije tijd doen. Ja, ja. Oh, ja, ja. En soms ook wel uh, voor een beroep natuurlijk. Goed, voor een vrije tijd ja. naar een toneelstuk. Maar moet je een ja. beetje goede conditie <laughs> hebben om te duiken? Ja, je moet je keuringen doen en zo. Dus, uh... En wat moet je dan kunnen? 100 meter rennen in? Nou, je moet je ademen kunnen inhouden. Hè? En een beetje kunnen zwemmen. Ik dacht dat je gewoon van die apparaten kreeg, zodat ja, je, je, je door kunt ademen. Ja. Ja, je moet, je moet zinken. kunnen zinken, ja. Ja, Je Met moet een je... sterke rug hebben om geen hernia te krijgen. Maar houdt u van nood. sport? Of? Ja, nee, maar ik ben, het is ook... Uh, ik, ik ben het gaan doen, ik, sowieso ben ik archeologie gaan doen, want ik, ik wil boeken lezen en veile handen hebben wil je combineren. En als je dan nou ook nog ontzettend van oesters houdt... dan is de keuze heel snel gemaakt. En, dan moet je onder water en, en, en de plek van sport daarin? Volgt u voetbal, tennis? Uh... Ik volg ook uh, droge landsporten wel eens. Droge landsporten. Ja. En dan nu de hoogtepunten en dieptepunten in de droge landsporten... door Frits Barend. Frits, waar beginnen we mee met dieptepunten? Nou, ik, wou eerst dieptepunten. ik vond een dieptepunt. Het nieuws in de Telegraaf dat Martin Jol geld meekreeg... toen Ajax en hij in december uit elkaar gingen. Het gaat erom dat de suggestie wordt gewekt dat het nieuws is. Oh. Uh, alsof dus directeur Rick van der Boog weer gelogen heeft. De Telegraaf is bezig met een oorlog tegen Rick van der Boog, de voormalig directeur. En dit zou dan bewijzen dat hij weer gelogen heeft. Nou zijn Martin Jol en Ajax in december uit elkaar gegaan. En dan wordt altijd gezegd, wij doen daarover geen mededelingen. Dat heeft Rick van der Boog ook keurig gezegd, maar iedere insider wist en de Telegraaf is zeer goed geïnformeerd... dat Jol had besloten, die anderhalf jaar contract... als jullie mij nog een half jaar uitbetalen... tot ik een nieuwe club heb, geef ik jullie ook een jaar. Dus iedereen wist dat hij een half jaar salaris Klink had gekregen. Ja, dus de suggestie, het nieuws dat Martin Jol geldmaker is geen, geen nieuws. nieuws. Het is net zoveel nieuws als dat... Nederland verloor de WK-finale van Spanje... verklaarde Bert van Marwijk afgelopen dinsdag... naar de eerste finale die het Nederlandse te leed... Ach, Na die finale het. in Zweden. Ja. Maar, veel maar wat zit erachter? Waarom, nou, dat is een oorlog van de Telegraaf waarom? tegen Rick van der Boog... om maar te laten zien dat hij niet deugt dat hij een leugenaar is. En in ieder geval heeft hij hem niet geloofd. Is dat telegraaf Kruif die, doen, of heeft die, nee, die helemaal dat doen? Nee, daar heeft iets niks mee okay. te maken. Maar dan is het weer jammer dat Rick van der Boog... die dan hier een overwinning zou kunnen behalen. Uh, want AX presenteerde zwarte cijfers. Ik vind ook het woord zwarte cijfers echt krankzinnig. Dat, dat de betekent dus positieve cijfers. Ja. ja, heel raar dat dat zwarte cijfers heet. Zwart geld. Goed, tot zover de telegraaf. Ja, nee, dan, dan zegt Rick van der Boog, zegt dan weer in allerlei perspublicaties... zelfs Piet Keizer belde mij om het te feliciteren... met het feit dat Ajax zwarte cijfers heeft gepres gepresenteerd. Nou, Piet Iedereen die Piet Keizer kent, net als Johan Cruijff... die bellen nooit iemand. Nooit, nooit, nooit. Die moet jij altijd bellen. Dus, dus dat, dat is dat al, niet? Dat, nee, er staat vanochtend in het AD dat Piet Keizer zegt ik weet van niks, ik heb die man nee. helemaal niet gebeld. Ik heb hem gesproken, en toen had hij het steeds over die zwarte cijfers... dat hij het zo belangrijk vond. Dus zei ik, man, dat interesseert mij niks, het gaat mij met voetballen. een beetje telegraaf... rectificatie. De standtelegraaf van de boog in deze 1-1. Andere dieptepunt. Uh, een bericht uit het AD. De Colombiaanse voetballer Juan Pablo Pino is in saoedi arabië opgepakt... omdat hij liep te winkelen in een shirt met korte mouwen... waardoor ze een zichtbaar waren, maar dat was niet het ergste. Het was een beeldenis van Jezus. Oh. En dat is volgens de wet, de Sharia. Islamitische land reden om hem te arresteren. En de reden van het verbod, die tatoeage ja. en Jezus, is omdat de Commissie voor Promotie van Deugd. en Preventie van Zonde. van mening is dat getatoeëerde voetballers een slechte invloed hebben op de jeugd. Dat is het altijd eng in dat soort landen hergebruikt. Dus ja, ge, geen commissies. Europese voetballer kan, kan die kant. Meer op? Nou ja, dat vind ik ook wel dat soort spelletjes dan naartoe gaan. Geven zich in een land waar ze geen idee wat er aan de hand is. Maar zou dat doen... gaan in Qatar? Want daar komt toch altijd. Nou ja, ja daar gaat de... het WK naartoe. WK? Dan moet je, het zal kunnen zijn dat je er ook zo'n commissie hebt. Nou, dat dat de Theo landen... jansen niet meespelen, toch? Nee. Nee, nee, nee, zeker. Maar heel, ik ben er niet één voetballer kan me mee voetballen. Want alle voetballers hebben tegenwoordig tatoeages. Maar het ergste is dat soort landen hebben altijd zo'n commissie voor promotie van deugd en ja. preventie van zonde. Terwijl daar veel wijvigheid bestaat. Terwijl die, uh, die sheiks die gaan naar Marbella om voor 200 miljoen een orgie aan te richten met een schip. Daar ja, gaat de commissie niet mee. Uh, nee, daar gaat de commissie niet mee. Nou, verbod op homoseksualiteit. Vrouwen worden gediscrimineerd. En er is gewoon slavernij voor uh, arbeiders uit Palestijnse gebieden, uit Sri Lanka. En, maar goed, dit is ja. een vreselijk verhaal. Ze kunnen altijd nog een boerka aantrekken, die voetballers natuurlijk. Ja, ja dat zou fantastisch zijn. Ja. Ander dieptepunt. Ja. De ruzie tussen de bondskort van de Turners, de Japaner Hamade en Jeffrey Wammers uh, vorig weekend in Japan. Hamada vond dat Wammes alle Nederlandse turners hadden, dacht hij slecht geturnd. Op Jury van Gelder na, op Epke Zonderland. Ook Wammes dus. En uiteindelijk hebben ze allemaal de finale gehaald, wat heel knap is. Wammes van Gelder en Zonderland. Maar hij heeft erg uitgehaald naar Wammes. Want hij vond dat er geen team was. Met name Wammes ontrok zich aan de teamdiscipline. Want je bent als een team daar. Nou, ten eerste zijn ze al niet als team naar Japan gegaan. Want ze zijn allemaal... Ik economy class gevlogen. Dat is altijd met dat soort teams. Ja. Volleyballteams zitten altijd achter in het vliegtuig, hoe lang ze ook zijn. Alleen Epke Zonderland mocht business class vliegen. Oh. Dus omdat de te spreken van teamgeest. Hoe het ook wenten verkeerd, geeft dat scheve gezicht... hebben andere turners als er één biskenslas mag vliegen... omdat hij last had van zijn schouder. Maar, maar goed. Kritiek van een coach op zijn pupil moet ja, wel kunnen, toch? Of niet? Ja, moet wel kunnen, maar dan moet je het voor. Hij verwijt hem dus mentaliteit. Zwakke mentaliteit. Nou, als je daar in die finale staat, kan je geen zwakke mentaliteit hebben. Want hij heeft die uh, finale gehaald. Maar dan las ik ook in het AD van woensdag een verslag van de training. Op het moment dat Wammes van het toestel kwam... wenden de Japanners zijn blik af. Dat wil zeggen dat hij belast die Wammes nog met extra druk. Ik weet niet of je het weet, die turners morgen in die finale staan onder gigantische druk. Elke topsporter staat onder gigantische ja, druk. Wammes heeft het vandaag ook niet goed gedaan, toch? Nee, Wammes heeft vandaag niet meegemaakt. Nee? De niet? Was. Dismiss... Morgen doet hij weer aan de rekstok mee, ja? zover okay. ik weet. Maar goed, hij moet dus morgen die, moet hij die finale turnen. En heeft hij een coach die hem nog eens extra belast daarmee? Dan zou ik zeggen... Turmbond ontsla deze coach op staande voet. We gaan gewoon gau naar de hoogtepunt, want je hebt nog maar twee minuten. Oké, okay, uh, de, de zilveren medaille van Schermer, Bas Beweijler bij het WK. En dan uh, de, de Hongpallers, ik heb er elke week al over gehad. We spelen de finale op het uh, WK in Panama. Dat is fantastisch, ze hebben van Cuba gewonnen. Dat is dubbel mooi, omdat het een zomersport is. En we weten wat voor zomers we hier in Nederland hebben. En ook nog een Amerikaanse sport. Naar de tafeltennisvrouwen die voor de vierde de volgende keer Europees kampioen zijn geworden. En dan heb ik het over Li Yao, Li Yi en Helena Timima. En de laat, Nederlandse tafeltennisvrouwen Ja, Laat maar niet horen, want de Europese titel <lacht> bewijst... dat immigranten ook veel rijkdom kunnen bezorgen. En nu ik deze opmerking gemaakt heb... zal ik morgen mijn excuus aanbieden, meneer Rutte. Dat beloof ik u. En dan de simpele plaatsing van het Nederlands Elftal uh, voor het EK. Maar vooral de plaatsing van Joerje van Gelder, Epke Zondert... en Jeffrey Wammers voor de toestelfinales morgen bij het wk Turner. En ik hoop ook dat ze zich alle drie kunnen plaatsen voor de Olympische Spelen. Ja, die tafeltennisvrouw. Want ik begreep dat de, de voormalige Rusin is dat, hè? Uh, Elena dat 42 jaar. Die een 26 jaar jongere tegenstander. Ja, maar ja, goed, als je nog zo goed bent... Maar ik denk bij Tafel is het vooral heel veel routine. En ook weer met de druk kunnen omgaan. Zij kon dat een tijdje niet, heeft ook onderspanning geleden. En dat vind ik ook van die, die bondscoach bij die turners. Je moet die turners, je moet alle externe omstandigheden moet je goed voor ze maken. zodat ze in ieder geval zich op turnen kunnen richten. En nu moet Wemmer zich ook richten op een ruzie met de bondscoach. Dat is heel kwalijk. Is niet goed, meneer Kravonski, turnen? Ja, in je achter allerlei bochten vringen <laughs> Dat is het wel, dus niet, ja. Niet uw liefhebber. <laughs> nou, ja, nou, dat is ook weer een van de, ja. de aardige dingen van onder water. Er zijn uh, drie dimensies, dus je staat op je kop. En, en dat doen turners ook. Morgenochtend dus morgenochtend half negen, geloof ik, beginnen die toestalfinaal... in de Nederlandse tijd. Ja, en dat ik is, geloof die honkbalfinale is in ieder geval uh, op tv te zien. Is midden in de nacht. Ja, voor het, het eerst een Europees land een medaille gaat halen... is echt geweldig voor die honkballers. Frits Barend, dankjewel. En Jesse Kabronski, ook dank. Zodra ik gaan we praten met Maartje van Wegen... die op zoek is naar oude muziekinstrumenten en het journalistenpanel... met Nausicaa Marbe en Sandra Schut. Averon.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 Troskamerbreed, morgen van 11 tot 12. Ik vraag me af wie nou een buitenaards mannetje is en wie een buitenaards vrouwtje is. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Je kerstgeschenk kies je lekker zelf uit, toch?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 Dit is Radio 1.